Middernacht, maandag 30 juli. Eva de Jong met het NOS-journaal.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 tot een boycott van het referendum. In Utrecht wordt de komende dag een begin gemaakt... met het schoonmaken van flatgebouwen in de wijk Kanalen eiland Op de Marco Polo-laan worden twee portieken... en een balkon waar asbest is gevonden gereinigd. In de woningen in de flats hoeft niet te worden schoongemaakt... zei de gemeente de afgelopen avond... omdat daar geen asbest is gevonden. Mogelijk kunnen bewoners uit de Marco Polo-laan nog deze week naar huis. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners van de Stanley-laan zullen volgen... omdat het onderzoek daar nog niet is afgerond.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 Het weer, buien trekken over, mogelijk met onweer. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 11 graden. Ochtends trekken de buien naar het oostenweg. Smiddags is er ruimte voor de zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Welkom bij Echte jammen. de Radio Show van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En hey, mijn naam is Leo Trice Jantje Heemskerk zit namelijk op dit moment op een olifant in Kenia. Of zat hij in Kenia op een olifant. Oh, dit is het over twee weken. Ik zit hier twee weken. Meen je dat nou? Ja, maar het is niet helemaal duidelijk waar Jantje Heemskerk nou zat. hij daar op of onder? Nee, in een olifant. Aan een olifant. Op Kenia. Aan een olifant die opgepakt twee weken weg. Ja. Beeld en heb je op echtjan.nl, een hashtag op Twitter zegt En Je kunt natuurlijk inbellen voor de echte Jan radio radiospel. en het gaat telefoonnummers telefoonnummer is 0800 121. En natuurlijk voor wat een geleuter en de stelling van vanavond is: genoeg is genoeg. Val dat god vergeet de Syrië dan ook maar binnen. Wat een je hartstocht ligt erin. Ja, dat wel. een echte Jan, dat ben je of dat ben je of ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je u lang bezig met twee helikopters een agent, en een handvol agenten en een staat, zit iemand twee dronken polen van een dak te halen. was politie nou Amsterdam. dan ben je een ontzettende Johan. Dat kunnen we wel stellen, Leo. Laten we nog even kijken. ze zijn er wel af. Hé, Ze zijn er wel af. Ja, uiteindelijk zijn ze er wel af. Ja, pakt er twaalf uur voor, twee helikoptertjes, maar ze zijn er af. Nou ja, goed. Laten we nog even kijken wie nog meer. Deze week een echte Jan of Johan is geweest. Leo! Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Hallo, daar zijn we weer, Alijntje ja. Wolfsen. Ja, nee, maar het, is, het loopt goed. De loco is goed in positie, informeert me dagelijks op meerdere momenten. Ja, de slechtste burgemeester van Nederland die heeft weer eens nou, gefaald. Nou. Uh, nu keerde meneertje Koekenpeertje niet terug van vakantie. Terwijl de terreurwijk Kanaaleiland helemaal onder de asbis zit. Iedereen is stins, eens, maar Alijnt bij vlekker op zijn fietsvakantie. Hij komt na heel veel gedoe pas weer terug. Kan die man niet eens weg! Hoe heet zijn uh, loco eigenlijk? Uh, uh, hi, ik ben die, uh, Isabella. En Alijt. En Alijt. Voor het raar. beste Het Lijkt wel Maar in ieder geval, uh, Alijt Wolf ik hoef niet eens meer A A te vertellen. Maar, A A A maar ja. is een, een gigantische Johanna. Ah, Burgemeester met het hart op de juiste plaatsen. Ja, ja, ja, precies. Ja, en het zwaargewicht van GroenLinks. Ineke van Gent? Nee, maar kijk, deze discussie loopt natuurlijk al een hele tijd. Het ligt voor een deel uh, gevoelig. Uh, dat uh, vind ik op zich ook jammer. Nou, er is een flink deel wat Ineke wat gevoelig ligt, kan ik je vertellen. Dat is vrijwel de hele rug. Ja, maar ze had, uh, ze had uh, nog een. Uh, een uh, hoe moet jij dat eigenlijk lezen? Dat ze nog een, uh, dat ze nog een uh, keukenmesje over had? Nee, moet ik dat eigenlijk. Nee, dat moet jij eigenlijk lezen. <lacht> Zeg maar waar de elf van, van Luldenbehanger of Leo staat, dat, dat, dat lees jij dan voor. Maar ja, het zwaargewicht van GroenLinks had nog een keukenmeisje over de planten die in de rug van Jolande Sap. Sap is natuurlijk een algehele niets kunnen. En dat bevestigde één door in een interview te melden dat de partij al anderhalf jaar niet wordt geleid. Op naar de nul zetels. Ja, Ingo, is het dan een, een Jan of een Johan? Ja, een een. En En In. Ja, ja, Nou, hallo, daar is hij weer. Uh, Baderhari. Maar ik ben niet alleen de beste geworden, ik ben ook de meest besproken vechter, denk ik, in de wereld geworden. Ja, dat kan je wel zeggen, Badr, de Marokkaanse moordmachine. Jij ja, die zit in de bak, justitie gaat nu werk maken van meerdere malen zware geweldpleging. Herstellen moeten dus even doen met... Uh, met, met uh... Even wachten, uh, uh, uh, hebben ze uh, radio in de gevangenis? Radio 1. Hebben ze dat? Ja, dat uh, du lijkt duidelijk ontvangst. Badder, als je dit hoort, uh, we wensen je het allerbeste ja. en we geloven je in je onschuld. En dit is niets meer dan een racistische prietpraat van Juist. het OM. En ja. die twee kerels die zeggen dat jij hun tanden uit de bek hebben geslagen. Nikke die proberen hard. alleen maar over jou rug rijk te worden. Het tuige is het. Uh, Lang leven Badder en Zahari. Uh, uh, en blijft een echte Badder. Ja. Ga, ga nog maar door. <laughs> uh, Bashar al-Hazad. Uh, I mean, the only thing that you could be afraid of as president to lose the support of your people. Het is een heel raar bruggetje. Want nou, zeg ik, moet ik te zeggen over de moordmachine gesproken, maar nogmaals, maar dat, dat gaat dus niet over. jou, ja, dat ging over die hele tijd. Dat was je van bent vorige week. Nee, een een moordmachine. Nee, niet. We gaan gewoon echt liever verder met de afdoen. Draadje los. Maar goed, nee, dit, over de, nee, nee, ook niet. Over de moordmachine gesproken. Has, Assad, Assad, Assad, Assad is bezig de helft van de Syrische bevolking over de klink te jagen. <laughs> maar dat gaat Bashar niet snel genoeg en heeft nu gedreigd chemische en biologische wapens te gaan inzetten oh, tegen oh, de zogenaamde buitenlandse aanvallers van zijn regime. Kan meneer niet even tegen een uh, kogel aanlopen of zo? <laughs> ja, waarom niet, Leo. Ja toch? Hé, <laughs> hey, en wat noem jij die Barsjaard El Azata? Die noem ik dan alweer een echte badder. Ja, waarom niet? Je hebt gelijk ook. Gerhalen. Ga echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Echte Jan, of Johan. Echte Jan, of Johan. Ja, volgens eigen zeggen zeg, werkte hij zeg, de tandjes voor de PVV. Maar ome Geert, die dacht daar toch even anders over. En met tele, één telefoontje van de baas kwam de politieke carrière van Jim van Bemmel ten einde. En daar was hij op zijn zang gezegd, nou niet heel erg blij mee. En keerde zijn voormalige partij de rug toe. En dames en heren, uh, voormalig Tweede Kamerlid uh, van de PVV of voor de PVV of in de PVV. Jim van Bemmel. Welkom Jim. Ja, welkom jongens. Hoe is het met je? Ja, hartstikke goed. Le ben, je, ben je niet verdrietig? Nee, ik ben, ik ben niet verdrietig meer. Ik, uh, ik ga weer lekker uh, leuke dingen doen allemaal. En uh, Onder andere in dit programma natuurlijk. We zijn er net voormalig Tweede Kamer, maar je bent nog wel Tweede Kamer. Ik dus ben nog steeds ja, tot en met, uh, eind september. Ja? Ja. Van, groep, tot van groep van Bemmel. Van groep van Bemmel, ik ben ook fractievoorzitter tegenwoordig. Ja. En ieder te daar haal je ook de koffie en zo. Ik, ik haal de koffie, ja. En ik, uh, ik stippel het hele programma uit. En ik, uh, <laughs> ja, ik doe eigenlijk alles. Tot uh, 12 september of nog even daarna ook? Nog even daarna, ja, want ik ja. maak ook nog zelfs uh, Prinsjesdag mee. Al ja? Ja, wat, hoe, je, in... hoe, hoe, hoe gaat het dan? Jullie Komen jullie nog een keer of voor de verkiezingen officieel bij elkaar? Als Tweede Kamer? Uh, de in de huidige... Tweede Kamer komt nog bij elkaar. Ja. Ik heb nog een afscheid ook. Uh, Verbeet gaat ons allemaal uh, uitzwaaien op een dag. En Ik, ik maak dus uh, Prinsjesdag mee. En één dag later uh, worden wij uh, allemaal uitgezwaaid. En dan de dag daarop komt de Nieuwe Kamer. Okay. Ongelooflijk. Wat Verbeet nou. heeft trouwens over de Tweede Kamer nog even wat gezegd, hè? Oh, wat heeft ze gezegd? Nou, dat het absoluut niet uh, representatief is voor uh, hoe de bevolking... Uh... Ja, wat moet... nu in de Tweede Kamer zit, is niet representatief. Het moet dommer van haar, hè? Het moet dommer van haar. Nou, waar maar... nou, zei, zei al, hoe lang zit zij in de Kamer? weet ik veel. Zij weten toch ook helemaal niet meer wat er in het land gebeurt? Allemaal. Ik zou het dan een beetje af, al heel snel. Ja, nee, ik, ik Maar, je maar zeggen... heb je het gehoord, wat ze dat gezegd. Ja, ja ze vond dat er wat meer uh, man, blanke mannen van 52 jaar... Uh, die ondernemer waren geweest die moesten komen. Heb je het Ach. over jezelf, Jim? Oh, oh, sorry, ja. Ongelooflijk, ben jij pas 52? Ja, niet te, niet te geloven, hè? Hé, maar luister, Jimbo. Ah, voor vrienden ben je Jimbo, hè? Ja, natuurlijk. Um, uh, je hebt groep, uh, Jim... Ja. En uh, krijg je dan een eigen kantoortje ook? Want ik denk niet meer dat je bij de PVV op de gang mag lopen. Ik heb een eigen kantoor, maar ik durf je daar niet uit te nodigen. Want het is zo ontzaggelijk klein. Ja. Ik, heb, ik ben een uur bezig geweest om mijn stoel erin te proppen. Daar past net aan je goatee in. Dat is air, ja, precies. Heel klein. <laughs> hij is er een beetje vanaf, hè, dat, dat ja, uh, pratende kutje. Ja, dat het kantoor is. Ja, echt waar. <laughs> ja. Anders past hij hier niet. Ben nee, je net met je neus te prikken tegen ja. het raam? Ja, dat is wel radio. Dat zien de mensen toch niet? Nee, maar Jim stond niet alleen bekend als uh, waanzinnig goed pep, pep, Tweede Kamerlid... Zeker. maar ook als uh, de man die nog gewoon in 2012 zo'n zo zo geitenzikkie uh, droeg. Nou, dat is ja, we gaan straks wel vragen of je nog teleurgesteld bent of niet. Kun je je vast voorbereiden op die brandende vraag. Ja. Maar we gaan eerst even de actualiteit een beetje doornemen, toch? Ja, dat gaan we zeker. Ja. Maar je kijkt heel bedroefd. in. je te veel dat ik het over je baatje heb gehad. Nee, nou, nou, nee ik even vind het, wel het gewoon even een inbreuk. Ja, ik, het geweldig, ik een inbreuk. heb speciaal voor dit programma een nieuwe Outlet, of Out -out Outlook nu. Hè? Je ziet er een beetje hoe eruit zie, ja, ja, maar dat is ook een video, toch? En, en mensen en kunnen en maar video Een beveiligingscamera. Ja. Oh, oké. Okay. <laughs> even wat of achter te ja, doen, Jimmy. Uh, ja, Spanje heeft nu weer uh, ja, eigenlijk een beetje zo langzamerhand door... verschillende bronnen laten lekker van... Luister, uh, kunnen jullie misschien nog even 450 tot 650 miljard storten... maar dat gaat iets zo lekker met de bankjes. Nu hebben we natuurlijk al 100 gestuurd. Wat, wat, wat gaan we nou doen, Jim? Nou, ik vind dat we helemaal niks meer moeten doen. Want het is een bodemloze put, Dat weet iedereen natuurlijk. Eh, bedoelde, Spanje ook? Spanje ja, Spanje, Spanje Spanje ook. Gezond, ja, Spanje want. ook. En Spanje zelf zegt, dat is gek, hè. Die zegt, nou, doe maar niet. Want wij kunnen onze eigen... stiekem wel, toch? Stiekem, stiekem, stiekem zeggen ze het natuurlijk nou, wel. Nou, ze zeggen, laat, laat ons eerst nou even zelf daarna kijken. Uh, ja. maar, maar dat ESM en dat Europa staat er voorop om er weer geld in te storten. En uh, ja, ik zou zeggen, gewoon niet doen. Gewoon Is niet het doen. nou echt geld of zijn het garanties? Want dat... nou, het dan... zijn garanties, maar uh, die gaan ze dus wel gebruiken. En uh, je krijgt dat echt niet meer terug, wat de jager ook zegt. Ja, dat, dat, dat, dat is het zwartste scenario. Dat weet je ook niet zeker. Of nou, terug dat, dat, dat, dat kun je haast wel, haast wel stellen. Want uh, moet je me voorstellen: nu gaat er dus heel veel geld in. Maar er zijn nog geruchten dat er 300 meer nodig is. Moet je nagaan. Dat is een bodemloze put, echt. Ja, nog wel meer. Ja, kijk, het probleem is natuurlijk. We hebben uh, al een keer Griekenland proberen te redden. En dat ging ook niet echt lukken. Maar, maar Spanje is nog ietsje groter. Ja, maar het gek is dat wij, dat wij wel steeds somberen. Maar we hadden dus twee jaar geleden Wat ik zo raar vind aan deze crisis: twee jaar geleden was het eigenlijk al uh, kort al niet verder en was het eigenlijk al einde wedstrijd en uh, allemaal, maar het gaat eigenlijk, het gaat eigenlijk allemaal maar gewoon door, alsof de knal geweest is, maar niemand heeft hem gehoord. Ja, nou, wat, wat, wat, raars. een grote fout die gemaakt wordt is dat iedereen maar wil dat al die landen mee, mee blijven doen en je moet gewoon van die zuidelijke staten, die moeten gewoon weer met, met de euro, hè, zoals we het noemen. maar, nee, de maar jij, jij denkt nu in een oplossing, maar ik denk meer aan de 40 jaar, ja, oplossing. Nee, op, maar twee jaar geleden, twee jaar geleden uh, werd al gezegd, als, nou, we moeten oh, grote crisis en, en nu gaat ja. alles en we zijn twee jaar verder en het, we roepen eigenlijk nog steeds hetzelfde. Nou, op, maar we, we, we, we gaan maar je dacht meer dat, dat we, we nu al uh, in de, de gebreide trui... bruine bonen aan het blik zaten te kanen. Wat merk jij nou aan, van de crisis, Jan Roos? Nou, dat ik heel af en toe schrik als het over de hypotheekrente ja, aftrek je schrikt. Nou, dat is het eigenlijk wel. Ja, maar de hypotheekrente gaat naar beneden trouwens. Ja. Dat is wel gunstig, ja, maar ik heb hem vaststaan voor 30 jaar, hoor. Ja, dus nou, ja, ja, maak je geen zorgen over door mij, door, hoor. Heel ja, heel ja, ja, mijn god. Zullen we nog aan de zaakten van de tijd? Marian Vos Goud? Ja, mooi, hè? Heb je dat gezien? Ik heb het niet gezien, maar ik heb uh, op de Twitter het allemaal geweest Marianne Vos, fantastisch hè? Ja, dat kennen we natuurlijk maar wel. Iedereen vindt dat wel fantastisch. Dat is allemaal wel. Maar, ik, maar, maar, maar je jij hebt niet het ver... niet gezien, maar dan heb je het ook niet gehoord. Nee, ken ik niet heb het wel niet. gehoord. Ja. Ja, nee, op, de op, de eh, op de radio dan? Ja. ja, maar dus niet op de televisie met die geolimpische schot op de radio. Vreselijke Mark Smeets. Die man zat er naast, jongen. Oh, ja, zo zo, zo. Hij man. zat naast Herbert Dijkstra. Ja, ja uh, Her oh, Herman. <laughs> Herman. Hij zat daar lesjes Herbert. te geven aan die, die, die Herbert Dijkstra. Dus die zei ik van de Tour de France. To ook. Die, geeft, die gaf hij dat. Altijd, weet jij toevallig hoe de moeder van de oom van Lens Armstrong heet? Weet je dat niet? Weet je dat? Oh, weet je dat niet? Nee, Herman. Uh, Herbert. Weet je dat. dat niet? Herbert? Nee? Oh, wat erg Wat een fluim is die... Ik word er zo heel... Dat is, uh, hij is eigenlijk de enige reden waarom ik zeg dat de AOW-leeftijd op 65 moet blijven. Mag jij dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Ja, dat mag ik zeggen. Lekker huh? Maar in ieder geval, dat heb je niet gezien, nou wees blij. Maar heb jij, heb jij uh, Marts Mees gezien? Want je bent natuurlijk zelf ook een voetbalcommentator... en sportcommentator en een sport commentator, en, en de commentator geweest. En zijn nog ja. steeds. Dus ja. Heb jij het gehoord? Ja. <laughs> en wat vond je ervan? Nou, uh, ja, nee, ik vond, het, ik vond het echt wel een beetje over de grens. Dit. Over de grens van? Nou, betamelijke. Ja, je hebt gelijk ook wel. Je, je, je, je gaat naast een collega zitten, en dan vind ik dat. Ja, dan, ik, doe, ik doe ook net alsof ik jou, met jou goed overweg kan vanavond. Het zal mij ook worst wezen. Maar joh. het zal mij ook worst wezen, in feite. Maar ja, ja toch een beetje collegiaal. Tuurlijk, en Fried, dat was niet echt. weet je. Maar Marty, maar, maar, maar Mart, was dat met Louis Vergaal net, hè? Twee ja? ja, dat was mooi. Met Louis Vergaal en Marts Meetjes aan één tafel. Oh, is dat zo, ja? Ja, ja. dat is echt bijna niet. Dat past bijna niet qua ego's. Is dat zo, ja? Maar, ja. maar, maar ik heb die ruzie dan, dat weet ik dus helemaal niet. Of? Nee, nee, we hebben geen nee. ruzie. Maar, maar Louis is aan zijn heup geopereerd, hè? Oké. Okay. En hij is boscoach nu. Dus wat, wat roepen we dan voor aan Jan? Nou. <laughs> Ik denk ja. dat je deze zelf moet maken Leo, want dit is een humor, dat, dat lees jij op het toilet in Max de Jeurder. Ik heb daar helemaal gezien. Hey, heup, hoorde... Holland, heup. Heup, Holland, oh, heup. Nou, ja, en hij pist wij... bijna in zijn broek. Dat is heel leuk. He, He, vloog. Vloog. Hey, uh, Frans Timmermans, de woordvoerder uh, buitenlandse bullshit van de PvdA, heeft nu geroepen. Waar moet ze eens wat doen aan dat gedoe in Syrië? Ja, nou, dat is mooi. Vind jij ook? Nee, vind ik niet. Nee. nee, niks doen bedoel je? Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, uh, als we daar wat gaan doen, weet je wat. Is? Je weet niet voor wie je aan het steunen bent. Hè? Want er zijn allemaal rare groeperingen. er zijn allemaal van die, van die mensen die in naam van Allah uh, ten strijde trekken. En dan gaan wij die steunen. En uh, wie weet wat er allemaal niet gaat gebeuren daar. Dus ik, uh, ik zou er wel heel voorzichtig mee zijn. Libië is wel gebeurd. En, en daar hebben ze voor een, een soort van liberale premier gekozen. Dat ja. Ja. Ik, we ja. moeten ook altijd, als iemand over de Arabische lente begint begin ik, bijna, ja. bijna, ik, ik, ik begin eigenlijk altijd te lachen, we ons maar daar is meer het een meer beetje mee gelukt. Gewoon uit laten branden? Ja, de branden. maar laat, laat ze gewoon in ieder geval proberen met druk. Hè. Rusland kan daar heel veel invloed op hebben. Ja, die doen we uh, niet. Nou, wie weet. Komt dat wel, maar zeker niet gaan steunen. Want in Libië, hè, zei je, een liberale premier. Hè. In Libië, dat kan niet anders zijn. Een liberale premier. oh ja. Ja, grapje. Maar in Leuk. Libië kunnen ze dus uh, nu zeggen dat het nog slechter was als onder Gaddafi. Moet je nagaan. Want het is super slecht met de mensenrechten daar nu. Ja, maar het gaat niet van de ene dag op de andere dag. Ze moeten het er nog even op bouwen. Maar, Weet maar je hoe lang het geduurd heeft voordat voor wij hier in een beetje normaal land leefden. wat we inmiddels alweer aardig zijn aan het afbreken trouwens. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. Oh. Oh. Honderden jaren! Daar gaan gewoon tijd overheen. Dat is wel kort trouwens. Nee, maar wij willen gewoon, uh, wij verwachten dat het, dat het daar uh, van de ene dag op de andere dag. huppathé, nieuw. en dat het dan allemaal goed gaat. dat, dat kost gewoon ja, tijd. Je verwacht dan niet dat het nog slechter gaat natuurlijk. Maar de groep Pieker van Bebbel die zegt uh, gewoon uit laten fikken daar. En dan kijken we wel wie er gewonnen heeft. niet is. mee bemoeien en uh, laat Rusland en, uh, en de grote landen zich daar uh, maar druk over maken. Even over uitvikken gesproken. De SP die staat dus op 34 zetels volgens, volgens de hond, volgens de hond, volgens de hond, hond, hond. Uh, de PVV op nog maar 19, Jimmers. Ja. Wat ja, nu? Ik heb het ook gezien. Ja, ik denk dat heel veel mensen toch uh, in uh, meneer Roemer... de ideale kandidaat zien onderhand. Ja, want je ziet toch uh, ja, veel mensen die, uh, die, ja, die het niet zeker meer weten... met, uh, met onze grote vriend uh, de heer Wilders. Want het is nu zo dat, dat ja, de heer Wilders is natuurlijk heeft iets uit zijn handen laten vallen. En een aantal PVV's denken, ja, was dat wel goed? Die twijfel erover. Heb je hebt nou over jezelf, iets uit zijn handen nee, laten vallen? Ja, zeker. Hij heeft oh, mij goed, uit zijn handen zeg. laten vallen. Maar, nog veel belangrijker, het Ja. Want er zaten een hoop vervelende dingen in. Maar er zat ook iets heel moois in. Namelijk, dat was uh, een opt-out. Ik weet niet of jullie dat wel zeggen. Ja, dat zeg maar zeker wel. Dan zouden we weer over onze eigen grenzen gaan. Hè? En over eigen immigratie. Dat had hij teruggekregen van de, de twee andere heren. En dat heeft hij zomaar uit zijn handen laten vallen. Waarom? Ja, dat is nou de vraag. En dat komt ook, ik denk het te weten... dat komt in iets wat ik zakjes als scoop ga brengen. Um, komt dat, wordt dat heel duidelijk. Duidelijk komt dat eruit. Er komt straks een scoop aan, ja, er komt een scoop. Ja. Is dit een voorscoop? Ja, dit, dit, dit, dit, dit, nee. zeg maar, dit is een voorspel. Voorspel. Voorspel. voorspel. Een sprayscoop. Ja, we nemen nu zeg, de scoop een beetje langzaam in de mond, uh, Leo. Ja, niet vergeten hè, dat het een scoop is. Ja, dan, moeten we dan wel, moet je dan wel ja, zeggen dat dit is het een scoop. Hé, uh, hey, maar uh, hartstikke leuk uh, wat je zegt... maar het is natuurlijk helemaal niet waar... want de, de strijd gaat helemaal niet tussen Wilders en Roemer... Maar tussen Tussen dus, uh, nou, uh, Roemer tuss en Rutte. Nou Dat is nog een andere oorzaak waarom de PVV wat minder uh, scoort. Nu. Want het gaat inderdaad tussen Rutte en Roemer. En zodra je dus een tweesijd krijgt... Ja, dan vergeten de mensen een beetje de andere verheden. Voor partijen. wie kies je? Uh, ik kies voor Rutte. Dat is wel grappig, want we hadden hier ook uh, Richard de Mos een tijdje geleden. En die, die is ook aan de kant niet niet Geert. En die koos dus ook voor Rutte. Dus wel de liberale kant. Terwijl jullie sociaal-economisch vrijwel exact hetzelfde zijn als de SP... Ja. Hoe kent dat nou, joh? Nou, ja, klopt. Wij hadden ook vleugels binnen de PVV. En ik zat aan de rechterkant daarin. En Richard ja, Richard verbaasde mij ook wel een beetje. Want hij was vaak wat, uh, de wat socialere man. Maar ik kies dus ook voor Rutte. Blijkbaar, blijkbaar is de SP een ietsje te sociaal, denk ik. Ja, maar dat is toch wel grappig, want jullie zijn sociaal-economisch vrijwel identiek. Ja, maar, dat maar dat je is... hebt, daar heb je voor die partij heb je in de Kamer gezeten. Heb je meegestemd iedere S keer? Zeker, uh... zeker. Maar binnen een partij zitten, dat is ook compromis maken, jongen. Dus je, je kunt niet allemaal. Nee, uh... begrijp ik wel. Maar Henk en Ingrid dachten dat de PVV een rechtse partij was. Maar je, jullie hebben veel links lulkoeken koek als het gaat over sociaal-economisch beleid. Uh, dat is langzamerhand er ingegroeid. Want als je ziet het eerste programma van, van Geert, hè, de onafhankelijkheidsverklaring. dat was super. Echt afschaffing minimumloon onderhand. Uh, of on, uh, onder andere. Dus dat was echt een stuk rechtser dan het nu is. Maar langzamerhand is het linkser geworden. Hoe is dat gekomen? Ja, nou ja, ik denk dat het ook electoraal interessant was. Om natuurlijk uh, mensen die de gezondheidszorg. armere mensen, de armere wijken. dat die natuurlijk uh, ja, niet zo blij zijn bijvoorbeeld. met een eigen risico van 800 euro. Maar ging dat, ging dat dan echt zo? En hoef je nu niet meteen een uitgebreid antwoord op te geven van. Uh, we kijken maar eens, Wat scoort het lekkerste? Dan gaan we het maar eens even op hameren. Dat is door de jaren heen natuurlijk wel, uh, wel, wel daarin geslopen. Zeker? En dat was een beetje de zoektocht naar de boze blanken. En die kan je dan meer in de lage economische klas uh, vinden... Dan, dan iemand die in een villa woont. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat in Wassenaar in uh, relatief weinig uh, PVV-stemmers zaten, bleek achteraf. Ja, en ja. nou, dan maar dan maar dit. Hé, hey, uh, Jim, uh, we praten straks met je verder over uh, hoe het gegaan is bij de PW, wat je gedoe. Ja, want niet alleen het hoogtepuntje van iedere vrouw, ...maar uh, is nu aan de beurt. Maar ook mijn hoogtepuntje. Ja, dames en heren. Hier is hij: La Villarro. Een terugkerende irritatie in de zomer is voor mij toch wel de zomerkolom van het NOS-journaal. Correspondenten zalen mij dan op met een of ander lullig en grappig bedoeld verhaaltje over een lullig en grappig onderwerpje. Ik noem vogelpoep in Rome, fietsverkeer in Londen en de nieuwe haartrends in New York. Allemaal toep waar ik geen journaal voor kijk. Voor onzin sap ik wel naar Hart van Nederland of wat voor pulp dan ook. Bij het journaal werken 365 mensen fulltime. Kunnen die mensen dan geen behoorlijk nieuws bij elkaar sprokkelen in de wereld? Nee, want het is zomer. En mag ik de dames en de heren er dan even aan herinneren dat aan de andere kant van de evenaar het nu winter is en dus geen konkommertijd? Enfin, de zomercolms zijn zielige bijeenraapsels om het journaal toch maar te vullen. Treurig, maar van de week was mevrouw Monique van de Hoogstraat aan de beurt. En die mevrouw deed geen verhaaltje over de snotneus in Berlijn. Nee, Monique was in Gaza. En haar verhaaltje was inderdaad ook lullig, maar helemaal niet grappig. Eerst vertelde ze hoe zielig de Gazanen wel niet waren, omdat ze niet weg kunnen door dat vreselijke Israël. Dus waar moesten de Hamas-stemmers dan op vakantie? Juist hem, naar het Gaza-strand. En dus deed de correspondent haar stoute schoen aan en nam ook een duik, met al haar kleding aan. Wat bloot mag je van alle de plom niet in als je een vrouw bent. Maar dat vond Monique Pietje helemaal niet erg. Wat zeg ik? Op het NOS-journaal zei mevrouw dat het ideaal is om zo te zwemmen, want dan heb je geen last van al die mannenblikken. U hoort het goed. Van uw belastingcenten gefinancierde burkini-verheerlijking. De zomerkolom zijn al tenenkrommend. Maar voor dit soort linkse politiek correcte bagger zet ik het journaal niet meer aan. Om te janken. Tja, dat was het al lang niet slecht. Hoogtepuntje er toe. Ja, dat dacht ik wel. Leo, probeer jij ook eens een hoogtepointje te maken, vriend. Ja, nou wow. we hebben niet zomaar iemand als hoofdgast deze week. En die gaat voor de nodige zorgen. want we hebben al twee scoops in de voorraad, hè? Rond de twee, uh, uh, omslag drie. Ja, over wie hebben we het dan? We hebben het uh, over de woordvoerder van alle portefeuilles, de notenlist, hoofd van de feestcommissie en koffievrouw van de groep van Bemmel, Jim van Bemmel. Ben je niet enorm opgelucht, Jim, eigenlijk? Ja, ik ben nu wel uh, opgelucht. moet ik zeggen, want uh, je, hebt nu, je kunt overal over praten... Je hebt geen uh, uh, laat zeggen, censuur die boven je hoofd hangt. Van jongens, wat ga je zeggen? Wat ga je, doen? je kunt het overal over hebben. Uh, en verder is het wel een, een lekker uh, rustig gevoel. Hoeveel, nu, je, hoeveel, hoeveel jaar heb je het gedaan? Twee jaar? Twee jaar, ja. Begon het eigenlijk vanaf dag één zo streng als je het hebt aangegeven Of is dat, uh, dat een beetje langzaam, ja, steeds, steeds verder? Zo? Zeker, want toen wij net in de kamer zaten, dan praat ik over drie dagen... kregen we een, uh, ja, een speech van uh, Bosma... En Agema, die dus ons uh, waarschuwden voor de journalisten. Die waarschuwden ons ook voor andere Kamerleden. Die moesten zeker niet gaan socializen met van die linkse Kamerleden. Weet je. Ja, maar die met zijn wie allemaal, dan? allemaal uit op onze ondergang. Uh, de SPP vandaan. Ja, en alles wat links is. Ja, alle andere Kamerleden. Oh, uh, oh, alle alle, alle oh, andere oh. In principe uh, moesten we daar voorzichtig mee zijn. En ook zeker niet bijvoorbeeld in Nieuwsport komen... Hè, waar andere journalisten zijn. Want ja, die, uh, die zijn allemaal erop uit om ons uh, een kopje kleiner te maken. Maar dat stond hier ook wel uh, te tanken. Ja. Want ja. is dat nou waar geweest, dat verhaal dat hij daar bezopen was? En, uh, want dat is natuurlijk ook... Er zijn wat verhalen daar aan de, aan de gang geweest. En, en iedereen ontkent het maar. Maar je lag toch bijna een suf, joh. Is dat ja, nou gebeurd of niet? Nee, ja, dat weet ik ook niet. Jo, ik bedoel, je, uh, jij ik, mocht ik niet heb Hero erover gesproken. En die zegt natuurlijk van niet. Nee. Uh, ik weet het ook niet. Ik heb, ik heb als journalist gesproken in Nieuwsport. En niemand kon mij bevestigen dat dat ook echt gebeurd was. Dus uh, ja, ik ga er maar vanuit dat het niet zo is. Je zegt mag, mag even terug naar... Wat je net aangeeft, die speech komt dan, na drie dagen schrok je toen niet. Dacht je toen niet van, wat, wat, wat, wat ga ik hier, ik ga weg. Nou ik stop ja, ermee. Ja, nee, ik, zo zit ik het wel weer in elkaar. Ik ben natuurlijk 30 jaar ondernemer geweest. En ik ben gewend om zelf te werken. Dat bedoel ik. En je, er wordt jou na drie dagen afgesteld. dat ja. dit mag je niet doen, ja, dit mag je ja, niet doen. Dit, je dit, dit, niet, niet, niet, wat, niet, niet, niet, niet, ja, niet, exact. Maar wat dan blijkt, als je gewoon zelfstandig gaat werken, dat je beste. Uh, want kijk... Er worden wel dingen gezegd, maar nou, ik ben gewoon lid geworden van nieuwsport. bijvoorbeeld. Uh, ik, ik, ik kwam daar gewoon. Uh, ik regelde mijn eigen media op terecht. Ik ben hier ook nog, uh, nou, wat is het, een halfjaartje geleden geweest, geloof ik, nog een keer. Ik kreeg daar gezeik uh, mee, trouwens. Uh, ja. Ik heb er niks van gehoord, maar het was niet afgestemd. En dat is een beetje de manier waarop ik werkte. Ik ging uh, naar allerlei televisieprogramma's, Nieuwsuur, deed, ik, deed ik dingen. Hoorde uh, je daar Als een soort wat eigen bedrijf. Nou, soms zeiden ze wel eens, hey, wel goed, maar vaak hoorde je er niks over... Ja, zegt en vroeg. eigenlijk had ik van tevoren natuurlijk al die dingen moeten afstemmen. Ja. Met en had wie? Ik waarschijnlijk gehoord in, in 90% van de gevallen: nee, doe maar niet. Met wie? Met Fleur, Fleur Agama. Die gaat over de optredens. Ja, die deed het, het persbeleid. Je had het over censuur net. Ja. Hoe, hoe zag de censuur eruit? Uh, nou ja, de censuur ziet eruit in die zin van dat ze heel vaak zeggen: nou, doe maar niet. Uh, heel veel Kamervragen die je wil gaan doen, of, of onderwerpen die je op de agenda wil zetten, zeggen ze bij van: uh, nou. Ik zou het niet doen, want het is gevaarlijk. Of, uh, het is gevaarlijk is altijd Agema, uh, Bosma, ja, uh, uh, uh, uh, Wilders. Nee, dat is eigenlijk Agema, maar de, de, degene die je hoort is Wilders. Want Agema stuurt je dan een mail. En dan staat er altijd cc, nou ja, veel hem in, Geert Wilders. Die moest altijd meekijken, maar uh, je hoort in feite Geert. Maar het is de stem van, van Agema. Fleur Agema, um, kan ze dat ook, denk je? Of is het gewoon een buikspreekpop? Uh, nou ja, ik, dat, ik wil haar niet een, een buik, buikspot pop noemen... maar ik, ze, is wel, uh, ze wordt wel behoorlijk aangestuurd door Geert. Uh, ze is in ieder geval angstig voor Geert. Wat, wat, waar stonden jullie toch allemaal... Nou, kijk, wij waren, ik zeg al, vrij zelfstandig bezig. Dus ik, ik, ik, ik, ik praat niet voor mezelf, hè. Dus ik was, ja, niet angstig voor, ik deed gewoon dingen. En ik confronteerde hem daar soms mee. Van, nou, kijk eens, de jongens, uh, aanstaande dinsdag kijken... want dan zit ik in Nieuwsuur met, met item. Nou ja, dan kon hij alleen maar slikken, want het was al opgenomen. Snap je? Dus uh, dat, dat heb je geen probleem. Maar als je natuurlijk alles ging vragen... dan, keer, dan kon je het nog wel eens krijgen. Maar ja, ben je nou helemaal gek? Hadden je? jullie wel eens inhoudelijke discussies over, over uh, zeg maar... Uh, een onderwerp wat aangekaart moest worden op... De, uh, Zeg van, uh, dat je echt uh, zeg maar een standpunt ook bediscussieerde. en ik zeg nou nou hier staan we of we ja, waren het gewoon ja, zeker. In, in, de fractie, in de fractievergadering uh kwam het wel eens voor dat, dat we behoorlijk uh, discussiëren over bepaalde standpunten hè, waar, waar we naartoe gingen. Bijvoorbeeld het ritueel slachten is, is zoiets geweest. Hè. Want ja, we hebben natuurlijk aan de ene kant uh, dat we natuurlijk uh, ja, voor Israël uh, de Joods, Joodse uh, de gemeenschap in Nederland. En aan de andere kant het ritueel slachten, waar natuurlijk een uh, verbod op onverdoofde ritueel slachten aan zat te komen. Nou ja, toen zijn met een aantal fractieleden bij ons behoorlijk wat problemen geweest. Hè. Maar dat was toch eigenlijk de bedoeling om, om daar eigenlijk de, meer de islam mee te fucken dan, dan de joden? Uh, daar nou, gaat het toch om? Of? Uh, het ging om het dierenleed. Ja, maar reet. Nou ja hoor, dus kijk, dat was daar ja, maar, nee, Ik heb jullie nooit gehoord over, over uh, 60 miljoen plofkip in een schuur... of varkens die levend aan hun poten worden opgehangen. Dus als zegt nou over een paar geiten die door een strot worden doorgesneden... moeilijk wordt gedaan, dat is echt pertinent onzin. Dat weet je zelf ook. Nou ja, kijk, ze kiezen voor het, uh, het aaibare dieren. Kijk, ja. bij, bij mij staat het ook allemaal niet, staat ook niet zo hoog op de agenda. Maar aan de andere kant vind ik ook persoonlijk dat uh, een geloof wat we, iets, iets van, van honderd, heel, heel, heel oud, 600 na Christus, waar wij spreken, uh, en, en ouder, uh, het, Jood, het Jodendom. Nog veel ouder, dat je dan op een gegeven moment moet zeggen: Nou, jongens, dit moet in eerder gaan worden. We zitten wel in 2012. En ik vind. Uh... Nee, maar kan wel. Alleen, kijk, dat voorstel. Dat heeft niets te maken met. De, van wij gaan nu eens even wat aan dierenleed doen. Dit heeft meer te maken van wij gaan wat doen aan de uitwassen van de islam. En dat is namelijk dat ze geit hier open snijden zonder verdoving. En ja, wel vervelend dat de joden dan ook mee worden gepakt. Maar, maar de, daar is het toch op gebaseerd. Denk je dat Henk en Ingrid het ene fuck interesseert. dat er een schaap wordt opengesnijden? Echt no fucking way. Uh, maar denk... dat er islamieten worden gefuckt, dat vinden ze wel weer cool. Ja, dat klopt ook wel. Ik, ik, ik denk het ook niet. Maar, en ik denk dat het best zo zou kunnen zijn om, om, laten we zeggen, barbaarse gewoontes hier... en die dan ook door de islam worden gedaan, om die daarmee mee te pakken. Maar ja, ik ga er dan toch wel vanuit dat collega Graus echt van het dierenleed uitging. Ja, ja collega Graus, die ging wel van meer dingen uit, begrepen. Zeg, uh, heb, je, heb je nog contact met, met ex-collega's? Nou, we het toch over Graus hebben. Uh, nee. Nee, momenteel niet. Helemaal niks? Nee, nee, de PVV heeft zich als een uh, oester gesloten, wat dat betreft. Ja, nou, je bent niet de enige die eruit is gestapt. Je hebt natuurlijk nu die Hernandez en die Kortehoeven ook nog. Ja, ja die spreek je wel. Die spreek ik wel. Ja. Zitten jullie met je drie een beetje te grienen? Nee, ze zijn niet te grienen. Nee, we zijn heel, heel vrolijk. We kijken naar de toekomst. En uh, zij zijn uh, met name bezig met de buitenlandagenda uh, natuurlijk, de buitenlandse ja. zakenagenda. Uh, geloof ik geloof dat ze in het buitenland zijn geweest, onlangs. Zo, zijn ze in het buitenland? Ja, uh, niet ja, ja. te geloven, nee, in, in, in, in, in dat doet Am maar! In Amerika, dat doet maar, hè. Maar uh, met een politieke boodschap ook, geloof ik. Hé, uh. hey, maar waarom ben je niet bij hun aangesloten? Want de groep Bemmel in je eentje is wel zo lullig, toch? Ja, maar ik doe altijd alles graag in mijn eentje, dus uh, ik dacht, laat ik dit ook wel eens een keer doen. Ja, ja. je kan ook een groepje met je drieën maken van, ja... De, de... Maar met Van Vliet heb je ook geen contact meer? Dat was jouw beste vriend, toch? Uh, ja, nou, ik moet uitzondering maken, met Roland heb ik uh, wel via sms contact gehad, en daar gaan we binnenkort wel mee afspreken. Dus Roland blijf ik altijd wel, uh, wel close. Ja, maar jullie waren Peppy, een kopje ja. met z'n tweeën. Ja. Maar, maar, maar, uh, maar, hij, maar de rest is. Uh, is uh, heeft hij, dan, hij heeft dan ook je, je mes in je rug geramd, of niet? Nee, nee zeker, niet. zeker niet. Maar wat vindt hij ervan dat, dat zijn baas nu jou eruit heeft geflikkerd? Ja, hij is daar natuurlijk niet blij mee. Uh, hè? Ik bedoel, hij vindt het echt uh, heel, erg, heel erg vervelend. Dat, uh, dat begrijp ik wel. Wat, dat? wat was jouw gedachte toen je begon bij twee jaar geleden? Ik, ik ga hier, uh, want toen was je 50. Dan kan me ze voorstellen dat je dacht van: nou, politieke carrière tot aan mijn pensioen. Ja. Ja, ik, heb, ik had wel gedacht om in ieder geval nou, aan mijn pensioen is weer, dat we heel, heel ver weg te gaan. Vier tot acht jaar. Maar zo'n vier jaar of, of misschien acht jaar had ik wel uh, gehoopt. En ik, ik zeg dat ik wel een aantal dingen op de kaart zou zetten. Dus ik was echt van plan om daar wat langer mee, uh, mee je, door te gaan. Natuurlijk. Had je er eerder zelf wel eens overwogen om uit te stappen? Eerder? Dan dat je deze mededeling kreeg? Uh, nou, ik, ik we heb wel eens uh, dingen gehad dat ik zei van ja. Eh, moet dat nou zo en moet dat zomaar niet serieus overwogen? En hoe komt dat nou? Omdat, wat ik net al zei, ik ben dan heel erg geconstateerd met die onderwerpen bezig. En het geheel, ja, dat zie je wel, maar je denkt, ja, ik ben met mijn eigen dingen bezig. Ik je ben bent een beetje aan, aan tunneldenken gaan, ja, gaan doen. Een beetje gewoon dat wat ik kan doen, dat doe ja, ik. En daarbuiten sluit ik me Kamerlidmaatschap, autonoom kamerlidmaatschap en de rest uh, ergelijk. Maar diep maar... in je hart wist je dat je eigenlijk stmv was, vergeerd? Nou, stemvelen, kijk, ik, ik was ook zelf mijn eigen dingen op de kaart aan zetten. Ja, maar je hebt nooit tegengestemd, gestemd, hè? Je hebt nog nooit tegengestemd. Je hebt nooit gezegd, nee, nee, ik heb, ik als Giertse ik plaf tegenstemd. omhoog stak, uh, dan stak nee, jij me ook wel. Nee, dat maar bij de VVD ook niet gebeurd, zoals je weet. Hè? Bedoel, nee, dat is een dat fractie van vrienden, dat gebeurt. Uh, Wim Korthoeven heeft een keer tegengestemd, dat was toen met dat niet te wel slachten, Maar dat is zeer ongebruikelijk. Kijk maar naar alle andere partijen. Meestal wordt er gewoon unaniem gestemd. Weet je wat een beetje vervelend is uh, van uh, uh, en anders, maar ook wel van jou? Mm. Is... Uh, ja, op de dag dat je erachter komt, als zij dan een paar dagen eerder... dat je geen toekomst meer hebt, omdat, ze, omdat de, de baas je niet meer op de lijst wil... dan zeg je, ja, maar het is eigenlijk ook gewoon een kloot, een partij. Dat krijg je dan. Dat mensen zeggen, ja, hallo, we hadden het even eerder gezegd. Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ik, maar ik, dat vind, vind, zo voel je er zelf ook over? Van, had ik maar eer, eer mijn ballen bij elkaar geraapt of niet? Nou ja, natuurlijk, achter, achteraf natuurlijk wel. Ja, kijk, dan kijk je een koel reed. Ach, achteraf wel. Maar wat je eens, kijk, uh, Korthoeven en anders zijn natuurlijk de eerder uitgestapt. Uh, die zijn een paar dagen eerder gegaan. Ja, maar die wisten toen ook al, toch? Kom op. Dat, nee, die wist helemaal niks. kijk als, je, als jij kan rekenen, dat is ook wel leuk om voor jullie... Eerst scoop, hè uh, nummer, Er zijn 49 mensen op die lijst. Ja, Nou, hij had er echt wel 50 gewild, hoor. Dus dat betekent dat één van die twee gewoon op de lijst had gestaan. Ah, dus ah. eentje heeft zichzelf in zijn poot geschoten. Nou, nee, want die wilde... Uh, be, nee, ze, begrijp ik ze, wel. nou voor dat Korthoeven was. Die zei zelf, nou, want is ik Korthoven, wil geen eens meer op die lijst. Want die Hernandez, dat is een hartstikke aardig roze. Maar, maar die Korthoeven, dat, dat was wel wat vergeert. Omdat hij natuurlijk uit het uh, CD komt. Zo, dus we zijn, zijn Joodse connectie. Mm -hmm. hè? Dus ja, dat was Korthoeven. We hebben het hier over Korthoeven. Ja, dat weet ik niet. Maar ja, natuurlijk wel. Die, dat, die, dat, die, die, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Dat Kortenhoeven op die lijst stond. En uh, ja, je zou zeggen... Maar hij die zei zelf al, ik wil geen eens meer op die lijst. Nee, dat begrijp Kassie ik wel. Lang. Maar als jij nu zegt van ja, het was korte dan kunnen we die Jingle even aanslingeren. Nee, maar dat nee. ik dus niet. Ja, nou, lekker Jim. Jezus. Ga ik je scoop maar, maar, leven, ik 50%, 50 kans dat hij goed is. Ja, dat is <laughs> ja. wel weer zo. Nee, ik zou het gewoon, doen. Zoi doen. We gewoon doen. zou, zou we doen. Ja, ja, gewoon doen. Ja. Ja. Ja. ja, gelijk ook. Gewoon doen, maar. Hé, hé. Ah, ja, ja. ja, hoor. Scoo nou, dat lukt wel. We zijn voor het 31 minuten onderweg in Jimmer Britten eindelijk los te komen. Dames en heren, jongens, bij. mij zegt Jan luister, dat is niet te geloven. Maar ongelooflijk, die korte die had wel op de lijst gestaan. In ieder geval voor 50%. Of alles hen anders. Of, of uh, anders uh, die andere. Ja. Nou, ja. In ieder geval Jim niet. Ja. Nee, Jim dat niet. weten we dan wel, zeker. Toch, je, ja, Jim, ja. Heb je toch een scoop? Ik nee, zeker. Als, uh, als Geert je morgen op zes zet, ga je, je ga, op, ga, je dan, ga je dan toch weer zitten? Hij zegt: Jimbo foutje. Nee, als Geert mij nu belt en uh, joh, ik heb toch een mooi plekje voor 6, op zes, dan zou ik uh, nou er een geweten bedanken. Ja. Ja. ja. Nee, maar dat, dat, dat is, je staat niet aan de buitenkant, je kijkt anders naar die partij. Je bent een aantal dingen op een rijtje aan het zetten, ook over de afgelopen twee jaar. En dan zeg ik nu van nee, dat, dat, dat doe ik dus niet meer. Hoe kijk je nu naar die partij? Want je zegt al, ik zou er, je, zou er, je gaat er ook niet meer op stemmen. Nu? Nou, ik, ik laat nog even in de midden wat ik ga stemmen. Ik ga dat nog wel overwegen. Maar ik moet, ik moet je zeggen, als je nu aan de buitenkant staat en je ziet ook die lijsten, die, die lijst zag ik natuurlijk pas een dag later. Eh, dan komen er bij mij wel een aantal dingen naar boven waarvan ik denk, nou, dat is toch wel bijzonder hoe dat in die partij. Wat komt er eh, naar boven, Jim? Nou ja, het selectiemechanisme, hoe dat, hoe dat dan gaat. En, en dan zie je niet, niet noodzakelijk, in ieder geval, niet noodzakelijk dat uh, de hardwerkende mensen een mooie plek verdienen. Nee, want ik bedoel, uh, jij werkte hard, uh, de morst die, die deed wel redelijk veel. En je hebt er een soortje uh, ja, stemvee bij zitten, waar men nog nooit van gehoord heeft. En die staan wel weer op de lijst. Dus waarom moesten jullie weg? Omdat jullie een vlekje hadden. Ja, maar wat was het vlekje van Richard dan? Uh, Richard had gelogen dat hij schooldirecteur zou zijn een keer. Oh, lekker belangrijk. Ja, weet ik veel, maar ja. Ik heb een boete gehad van 500 euro voor, voor, uh, uh, uh, uh, voor een vergrijpje natuurlijk. En ik zou ook kunnen zeggen, nou ja, dat, dat is dan is ja. gewoon de reden. Maar dat waarom is, moest dat, hij jou dan niet? Waarom heeft hij je eruit nou ja, geflikkerd? Ik, wij, wij denken, of ik denk persoonlijk dat het te maken heeft met het mediabeleid. Ik ben zelf behoorlijk eigenwijs geweest. Ik vertelde je dat net al. En dat wil... Maar, neem maar, absoluut neem maar, okay. ja. maar stel dat hij jou nou een goed Kamerlid vindt... Hè? en hij ja. kijkt zo als hij die twee afgelopen twee jaar... Nou, hij werkt wel hard, zet dingen op de agenda dat... En dat. met die media dat is allemaal nog niet zo hard... Uh, roept hij jou toch bij en zegt... Jim, eh, allemaal goed. Maar dat met die media's, dat moet je even meer met mij afstemmen. Ja, je, je ja. gooit er een gouden veer of dertig uh, in die reet. En ja. uh, had je cadeau, je de klaar. En had ja. jij dat gedaan. Ik, dus ik krijg de indruk dat dat, dat, dat dat toch niet is. Nou ja, jij zegt het. En dat heeft hij dus niet gedaan. Wat, wat Geert Wilders gedaan heeft, dat is ook wel leuk natuurlijk. Die heeft in de weken daarvoor iedereen de indruk gegeven... dat hij op de lijst stond. Ik ben nog herinnerd om een, paar, een week van tevoren... om zeker ieder van mijn GBA-formulier in te leveren in verband met de tenaamstelling op de lijst. Hij heeft allerlei dingen... Psychologisch spelletje. Psychologisch spelletje om mensen te laten denken... tot en met de laatste dag. Ja, Opdat ze geen eilie maken. Ik denk het. Maar het is gewoon manipulatie natuurlijk. Uh, dat mensen gewoon, maar, maar niet, niet gek gaan doen... en uh, een beetje op de tuin leiden. Hé hey Jim, het is een eilie. Eilie maken. Eilie ja. maken? Ja, ik weet het ook niet hoor. Ja, jij hebt die man uitgenodigd hier. Ik weet niet wat hij nee, is. zegt. Nee, maar, oh, uitgenodigd? Wordt oh, een godverdomme grof betaald, zeg. Omdat oh, oh, oh, jij gewoon erop ingaat en ik zat even Ily te kijken. Eily maken. maken. En je begint zo door te lopen. Ik weet niet, wanneer heeft die man het al, nee, al tacht, Mijn intonatie is al genoeg. Wat denk je, wat denk je Harry. dat het was? Herrie, denk ik. Ja, nee, begrijp ik wel. dat begrijp ik wel. Ja, maar Eily maken. Maar omdat nee, nou, meneer Van Bemmel het voorgezegd heeft. Sorry. Ja, dat is niet Sorry. Nee, nee, nee, hartstikke goed, Jim. Ja. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee oh, hartstikke nee. leuk, je ook nodig je nog een keer uit. Oh, wat het is, maar. Niet worden, uh, meneer Van Bemmel... Uh, we gaan het radiospel uh, uh, doen. Ja, ja, we gaan we komen straks met die terug, als ik niet, ja. is niet ja. heel erg vind. Wel blijven zitten, want we hebben nog twee scoops te goed. Ja, uh, ja, ja, juist. Stel ja. dat je een zwerver bent zonder kleren. Ja. En stel je hebt nog 50 cent meld te goed. Pak dan nu zo de midden in je telefoon. Je kan een t-shirt winnen. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echt. Radio's. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, is het oh, niet enig, en oh, oh, oh, echt niet oh, oh, een radiospel. Oh, oh, en ik moet, ik zal nu nou. al ja, wat er vertellen, in Spaans gaan vertellen. Het uh, is heel slecht. Ja. ja, sowieso. En dan denk je, nou, he, natuurlijk is het heel slecht. Bel 0800-121 trouwens als je het wil nou, winnen. Uh, even nee, maar, welk mij, nummer het is? 0800-121. Ja, 0800 1121. ja. Nee, maar je zegt zo snel. Nou, noem maar even, Leo, doe jij het langzaam. 0800 1124. Heel goed, maar dan denk je van, uh, nou dit is gewoon ouderwet slecht. Dat klopt. Alleen de kabouter is er dus niet. Uh, uh... Dus het is dus, dus eigenlijk ja de onballoonbar heeft het gemaakt. Nee, laat, laten, we, laten, we, laten we, de onballoonbar is de vrouw van de kabouter. Nee, ik leg er nog één keer uit. Oompa in ieder geval iets dat je straks te horen krijgt. Zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie is de vraag? Bel 2? Als je ze herkent verraden. en de winnaar krijgt de enige echte, enige echte, enige echte echte t-shirts. Echt, laten we het even uh, horen, want dan uh, hebben we in ieder, het in ieder geval. Het is dus slecht. Ja, maar wel duidelijk. Ja, ja maar dan, dan kan misschien iemand dat winnen. Dan kunnen we. 081121. Ja. ja, laten we maar horen. Bel nu. Ja. Vrouwen die lastig worden gevallen op straat als ze zelf tijdelijk onderdak regelen tegen hyperactiviteit. <laughs> dit is toch leuk? Nee, ik vind hem hartstikke leuk. Nou, nog één keer dan. Ik het nog nooit Vrouwen goed. die lastig worden gevallen op straat... als ze zelf tijdelijk onderdak regelen tegen hyperactiviteit. Nou, dit is hartstikke leuk. 0800 112, en Als je belt, krijg je gelijk een t-shirt. Ja, dat spel dat moet er toch uit, dat Dit moet er toch wel uit. Leo, of Wat? niet? Vind je het leuk, het spel? Nee. Er nee. belt niemand. Is, is, is lijnen bezet? Er is echt niemand die belt. Alle lijnen zijn bezet. Nog één keer, dan gaan we dan stoppen we. Vrouwen die lastig worden ja, gevallen op straat. Als ze ja. zelf tijdelijk onderdakken. Eerder aankondigen en er niet doorheen Eindere praten. Vrouwen ja. uh, die lastig ja. Ja. Oh, worden gevallen ja, nee, nee, nee, op straat. Als ze zelf tijdelijk onderdak Tegen de de vijf minuten het spel Hij krijgt ook dat vinkertier. 0811 21. Nu bellen. Nee joh, ik weet toch van de regionale oproep hoe dat werkt. Ja, hartstikke leuk. Maar ik ga het ook nooit maar daar hebben we altijd iemand en die belt dan in, als Wim van der Pol. Kan Wim van der Pol even bellen? Wim van der Pol! Ja, geef maar Wim van der Pol. Hallo Wim! Wim! Wim van der Pol! Wim van der Pol! Ook niet. Wim! Wimbo! Ja, Hou maar op. Ik ben niet klaar mee. Gooi maar uit, muziek. Mag ik een t gaan? Ja, ik krijg t-shirt wel. Ik ben... We spelen dat spel helemaal nooit meer dan. Ja, nee, maar dit heeft toch gezien, We moet nog bellen. We zijn toch wel eens helemaal... Maar er luistert toch wel iemand, er kan iemand op bellen. Goed. Dan gaan dan krijg je niet... nee. Goed. Begin maar. Zouden ze allemaal naar de herhaling van Louis Vergaan met Max Mees zitten te kijken. Dus jij denkt. De... Dus jij denkt dat ze. Zeker naar mij kijken. <laughs> Hallo? Wat is dit nou? Wie is dat? Wie Reden van pol. de Pol! Hé, hey, nee, nee, nee, nee. Wie ben jij? Dat hey, nee, nee, nee. ja, ja. ja, is een kutgebouter. Ja, dat kan de pest. Ja, dat was een kutgebouter. is er die zit in oh, Londen ja, bij de Olympische ja, ja, Spelen? Ja. Oh, ja. Ja, klopt. Kijk, Op de Oranje Camping. Kijk, de muziek. Wacht even, kaboutertje. We hebben een eigen muziekje voor je. Lekker. We hebben een mooi kaboutertje. Ja, dames en heren, jongens, Want onze kut kabouter is er niet. Hij zit in de Londen. En wat is hij daar aan het doen bij de Olympische Spelen? Hij heeft zijn paddenstoeltje opgezet op de Oranje Camping. Klopt helemaal. Ja, Wat gaat hij er doen? We bellen hem gewoon, natuurlijk. Even liever zeggen, hangt aan. Kabouter! Wat doe je daar? Ja, goedendag. Ja, goeiedag. Ik uh, klus wat bij, bij uh, de con van 3 rm Oh. En um, uh, ik heb dus de hele dag een studio gebouwd hier. Oh, en die studio die heeft zo'n glazen ruit. En ik zweer het je. Ik zit die Oranje Camping, veel Nederlanders natuurlijk. Hoeveel er al gekomen zijn, die zeggen: Hoi, kutkabouter! Maar. Of dat komt door de echte Jan of omdat ik gewoon 1,20 meter ben, dat weet ik niet. Hé, hey, maar luister. Wat Misschien zin, een een uh, is een kutkabouter, dat kan toch? Nee, dat is 100% zeker zo. Maar een Oranje Camping, ja. ik begrijp dat wel met voetbal. Dan hebben mensen een opbalsklopp op hun hoofd en die vinden dat geinig. Maar met die Olympische ja. Spelen, die doen dat ook? Zijn er ook weer hossen de Nederlanders? Ja, maar ik moet wel zeggen, um, ja, hoe zou je dat zeggen? De Oranje Camping tijdens uh, de Olympische Spelen is iets minder hossen en wel iets meer, ja. Minder voetbalsupporters, hè. maar het is daar dus... Nou, het is een uurtje vroeger daar, geloof ik, hè? Ja, ja, ja, ik... Maar liggen er alle mensen te maffen dan, waar je nu staat? Ja, het is wel... Dat is een jammer. je moet hier om tien uur al stil zijn, want dat is... Dat komt door de... jij bent dus in overtreding nu? Ja, klopt. Zingen ze heel hard huppelend Holland op? Ja, nee... Holland heup. Voor Louis. Doe maar even. Ja, ja, als er toch niemand belt Jongens. voor een collier, dan er je niet goed ook, een paar Nederlanders uh, wakker schreeuwen. dat nou, doe maar dan. Ja, is goed. Ik, wacht, ik loop even naar een teentje toe. Ja, Op een willekeurig een teentje. Ja, een willekeurig teentje. Is een groen teentje? Leuk hè? Oh, oh, leuk. Radio maken is dat, hè? Dan zeggen dat het een groen ja, teentje dat is. Ja, oh. oh. oh, een radio. Oh! Ik heb een kijkvierman in het licht. Oh, daar hangt een kaartje aan. Dat is je. Daar hangt een kaartje aan. Nou. Niet steuren. Ja, <laughs> ja, ik probeer er wat van te maken, ik jongen. Ook, ja, ik heb geen sport gezien hier hè. Heb je nog niks gezien? Nee. Wat vond je het leukste ik het niet, dan tot nu toe? Wat, eh, nou ja, ik heb eigenlijk alleen maar. Ik vind het wel lastig hier. Ik heb alleen maar links gereden, Engels gepraat. Oh ja. Um, heb je met X gegeten? Uh, ja, ook. Heb je met ex. En <Nee>. uh, ik. <laughs> ben je in holland Hollandaanse kous geweest? Of, uh, zeker bieren uh, geweest? zeker gratis daar of niet? Uh, nou ja, ik ben net begonnen. Zul je uh, ook uh, maar ja. mee ophouden? Ik denk dat we ja, gewoon... Uh... Het gaat iets beter dan de quiz, maar... Maar ik mis jullie wel, dat echt. Oh. Ja. Nou, hartstikke wow. leuk om te uh, horen. Uh, ja, toch leuk? Ja, leuk ik joh. jammer dat ik er niet ben. Ja, nou is Leo is ja, ja, Wat, ja Dat is wel leuk. Dat, dat wou ik, wou ik zeggen. een beetje met die uh, hey, wel, uh, Luister even, Kabouter. Uh, wanneer komen jullie weer terug? Ja. Uh, over twee weken. Nou, maar even verloop visum. Dan zien we je dan wel weer, hè. Ja, succes, succes, bedankt. Dag, dag. Doe maar weg. Net als we het spel hadden we dit ook niet moeten doen. In ieder geval, dat was de kutgebouw eruit onder. Mijn ouders no, is nou. in ieder geval bekend. als we het jou spel jouw toch nog, nog een, een keer Wat? Spel? Ja, flink. Moeten we het spel nou toch wel doen? Ik had nog één gehoord, kijken of Jim het weet. Misschien wel leuk. Vrouwen die lastig worden gevallen op straat. Als ze zelf tijdelijk onderdak regelen tegen hyperactiviteit. Nou, zeg maar Jim. Welke drie nieuwsfeitjes? Nieuwsfeitjes. Zijn er drie nieuwsfeitjes? Ja, ja. Ja, nog, nog één keer. Vrouwen die lastig, vrouwen die lastig worden gevallen op straat. als ze zelf tijdelijk onderdak regelen tegen ja. hyperactiviteit. Nou, zeg maar. Je zegt me helemaal niks, joh. Hey, maar, oh, <sat> ja, je, le, <acht> je leest natuurlijk geen krant ook meer. Nee, maak je maakt je allemaal kom nou. Je zit nu gewoon lekker op de bank. Wat maakt jou erop? Ja, natuurlijk, joh. Vakantie. Hé, hey, wat krijg je nou eigenlijk overgemaakt? Oh, we moeten je hier nog even eerst uh, introduceren. Want ik denk, je, je, ja, die komen, je komt zo rauw uit zo'n waanzinnig mm -hmm. interview met zo'n jongen op zo'n camping. Hè, dat is uh, ja, yeah. wel een hoogtepuntje. Ja, weer een hoogtepuntje. Dan denk je, ja, maar we gaan nu even de scoopsmachine uh, ja, aanzetten hoor. Wat gaan we doen hè? Ja, 12 september mogen we weer stemmen, dames en heren. En dan wordt het natuurlijk onmogelijk om om onze gast te stemmen. Want hij is als grof vuil bij de weg gezet door Geert Wilders. Maar stemt hij nog wel op zijn oude baas? Dat hebben we net ook al gevraagd. Maar Jim wist daar niet helemaal op te antwoorden. Nou, Jim, Ach, oh, Ik ben net uh, door blok 3 heen geschoten, zie ik nu. Oh. Dat, dat nou? ik daar al de vragen over gesteld heb. Ah, mij te maak dat nou een keer. Hey, hey Jim, uh, zeg eens. Waar ga je nou stemmen, joh? Ja, dat zeg ik natuurlijk niet. Je ja, hebt twee jaar ja, voor een partij in de ja, Tweede ja, Kamer gezet. Ja. Maar in ieder geval, het is niet zeker... Misschien wel als PVV, als enige nog. Voor de PVV nog, als enige. Of niet? Nee, maar, ja. maar zou je een PVV overwegen nog? Nou, er zitten punten in. De, natuurlijk, ik ben twee jaar bij die partij geweest. Punten die, waar, waarvan ik denk, nou, die, die zijn goed. Hè? Er zijn leuk, heel veel punten waarvan ik denk, nou, dat, dat gaat dus even niet. Of dat is uh, niet echt reëel. He, bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma. Hebben jullie het verkiezingsprogramma gelezen? Nou, als je nou, het erg vindt. Nog even niet. He? Maar uh, dat, dat bestaat inderdaad voor een groot gedeelte uit, uh, ja, uit sprookjes kun je wel zeggen. Ja. Um, maar het is gewoon gezegd is helemaal niet belangrijk. Want de meeste punten zijn niet haalbaar en het maakt allemaal niet uit. Ja, maar niet alleen niet haalbaar, maar ook niet wat de lijn van Goed. de partij is. Want bijvoorbeeld Er staat iets heel moois over internetvrijheid en censuur. Dat komt bij mij vandaan, uit mijn pen. Ja, op ja. Bladzijde 29, van wij zijn tegen censuur op internet. Nou, dan had ik pas... Hè, ik heb hier nog een mailtje van. dat is leuk natuurlijk. Hè, dat is cool. ik, had, uh, uh, ik had pas een, een ideetje om vrij internet in al die landen. Dus met via ambassades uitstralen. Nou, ingewikkeld technisch verhaal. Maar, ja, maar dus de landen waar onderdrukking is. Ja, en daar had ik een plannetje voor. En dat kan ook technisch. Ja. Kun je dus vrij internet uitstralen rondom de ambassadegebouwen? Dus hebben ze in ieder geval in de hoofdstad hele zones met vrij internet. Gratis wifi zonder controle ja. van de ja. dictator. had ik voorgesteld. Nou, de heer Bontes uh, verving in die tijd uh, mevrouw Agema. Antwoord. Uh, wat is dit? Een zijstraat van een zijstraat. Mondelingen vragen stellen om mondelinge vragen te stellen. Waar gaat dit in godsnaam over? Hij snapte het niet. Nou, nee, volgens mij vond ze helemaal niks. Want je hoort namelijk niet Louis, je hoort Geert hier. Die vindt dit echt onzin. Oké, okay, dus de Partij voor de Vrijheid... die heeft niets met uh, internetvrijheid in, in landen waar geen vrijheid ja, is. Dat is grappig. In ieder geval niet dit plan. Uh, en dit had toch met vrij internet te maken, dacht ik. Want, nee, dan ja, ze, nee, hoe ja, heb jij? Ze, de... doe maar in Nederland. Ja, in Nederland hebben we al vrij internet, jongens. Dat, dat, hoe, hoe heb jij daarop gereageerd? Uh, ik, heb, ik heb het... Nou, dat komt hier, Jim van Bemmel. Ik heb het gewoon toch gedaan. Dus ik heb in de krant gestaan, ik heb het gewoon doorgezet. En dat is natuurlijk... Uh, ja, ik ga dan gewoon door natuurlijk. Ja, maar het is hartstikke leuk, Jim. Alleen als je partij niet achter je staat, uh, weet je, het is het nou ja, een beetje maar, kansloos. Maar wel gek, het staat achteraf dan toch weer op bladzijde 29 in het verkiezingsprogramma. Het staat er nu wel weer in. Ja, dat is nou juist het gekke. Oké, okay, dus jij komt met het idee, ze zeggen flikker even op. Ja. En ze denken: God, we moeten de verkiezingsprogramma schrijven. Ah, oh, je meldt ook nog wel een idee. Die flikkeren we er trouwens wel uit, maar zijn idee nemen we weer terug. Ja, ja ik heb een koekiewet, weet je, dat heb ik nog gemaakt. En ja. tot uh, grote ergens van sommige mensen overigens ook, maar uh, die staat er ook netjes in. Dus uh, mijn erfenis staat er nog wel, uh, wel in. Moet je eigenlijk uh, copyright uh, vragen? Ja, auteursrechten. Nou ja, hoe heet het? Denkbeeldrecht, hoe, hoe heet het nou? Nou ah, ja, kijk maar alles alsof hij een walvis is ingeslikt heeft. Ja, maar wat ben je nou aan het doen met wat, wat denkbalrecht, denkbaarrecht, ja, ja, je weet best wel. je Portretrecht heb je het over. Nee. Wat, uh, copyright. Nee. Uh, uh, uh, intellectueel eigendom. Juist. Zeg dat ja, dan. Ja, is nee. recht, uh, ja, autoresrecht. Royalties. Nee, ik had het al gekozen, Jim. Dan ja. moet je niet nog ah, een okay, keer overheen gaan. Hé, hey, maar uh, uh, waarom is Geert jou nou precies zo tegengevallen? Want ik bedoel, je, je keek toch die man op, neem ik aan? Want je ging allemaal onder hem dienen. Nou ja, en ik vond altijd een hele interessante politicus. Ik bedoel, hij, hij zei dingen die anderen niet durven te zeggen. Eh, wat waar hij me met name in tegenvalt, is, is uiteindelijk in het iets bereiken, iets doen. Ja, wat, wat er in daadwerkelijk gebeurt, of daadwerkelijk gebeurt... is gewoon dat hij, hij roept iets... maar hij heeft helemaal niet de intentie om het uit te gaan voeren. Wat is zijn drijfveer dan, denk jij? Ik denk dat ooit zijn drijfveer wel echt politiek is geweest. Maar op dit moment zit hij er... Je moet ook maar eens goed kijken als je een interview ziet met Geert. Nu, hij ziet er ook niet zo goed uit. He. Hij is best wel uh, vermoeid, ziet hij eruit ook. En volgens mij heeft hij er wel een beetje mee gehad. Dus hij, hij is geredend nog. Hij heeft nu, nu Europa. He. Nou, dat zou potentieel een groot item kunnen worden... Maar je ziet toch dat een aantal mensen het niet meer echt geloven. Het heilige vuur weg bij hem, volgens jou? Ja, ik zei hij, hij, hij spreekt ook bijna niet meer met zijn fractiegenoten. Dat heb ik ook al gezegd. Hij zit maar op dat kantoor. Uh, ik weet niet wat daar speelt. En je moet niet vergeten, hij wordt uh, over niet al te lange tijd 50. Dan zit hij dus langer dan 12 jaar in de Kamer. En dan heeft hij in principe recht om tot, geloof ik, nu inmiddels 67 dan. Uh, ja, wacht, het zou het best eens kunnen dat hij, misschien niet meteen, maar dat hij op een gegeven moment dan zegt, nee, jongens, ik, uh, ik heb het wel gezien. Maar dan is de, toch de uh, hele PVV klaar ook? Is ja, nou dus ja, alles of, of ze hebben een vervanger. Nee, nou, hij heeft natuurlijk wel wat, wat getrouwen nee. om zich heen, die ja. misschien, nee, maar ja, nee, nee, dat zal, nee. dat zal het niet worden denk ik. Noem nee. één naam die idee, hem idee. kan vervangen. Nee. Eén naam ja ik zie ja, steen... van Belma die zit uit nu nee dat is een grappig nee, maar je uh, je nee, uh, ja nee binnen die binnen die groep uh, ik zou het zo gaan niet weten iedereen nee, stemde ja, toch op Geert niet ja op, iedereen stemde echt op Geert en Geert, uh, op Geert zijn kracht kwamen ja. alle mensen ook in de kamer natuurlijk ja. hey, hoe groot is de kans dat hij zo'n uh, Ayaan liedje gaat doen Namelijk van, zoek het lekker uit ja, met de gemeente ik, ik ga weg. Ik lijk me niet, niet onwaarschijnlijk. Ik bedoel, in nou Amerika heeft ze waarschijnlijk wat meer vrijheid. Die nou man loopt altijd met, met al die bewakers van zich heen. Ja, Maar Jim, is dit nou wishful thinking van jou? Of is nee, het, niet is wishful echt, thinking. Nee, nee, dacht nee. je dit al toen je er nog in zat? Uh, nou ja, ik, ik zie die man uh, behoorlijk vermoeid erbij lopen. Ja. Uh, ik zie hem uh, met een verkiezingsprogramma uh, ja, in elkaar flonzen... waarvan hij zelf al zegt, nou, 60% uh, ga, ga, gaat het niet worden. Maar het gaat hij, altijd nog hij, goed laat, dus, hij laat dus macht uit zijn handen vallen. Hè? Want uh, nogmaals, die opt-out die ik net noemde... dat was echt heel groot, hoor. Dat was echt heel groot, vergis je niet. Ja. Had, had hij, nou, al die mensen waar hij in Amerika komt... die hadden hem nou, op handen gedragen als hij dat voor elkaar had gebokst. Maar dat heeft ze gewoon uit zijn handen laten vallen. En waarom dan? Gewoon omdat hij zoiets heeft van: ik heb er gewoon geen gezin meer in, joh. Laat me met rust, flikker op met je kastje. Ja, nou, ik, ik heb daar wel de verklaring voor. Die ga ik niet zeggen. Want ja. dat komt. De scoop zatjes, hè? Dat staat. Uh, ja, doe maar nu ik, dan gelijk die scoop. Ja, dat is scoop, nou, scoop. muziekje, muziekje. Scoop. Dames en heren, jongens en meisjes. meisjes. De heel uiteraard. Dames en heren, jongens en meisjes. Jim uh, van Bemmel, die, ja, die komt nu met de scoop. Ik weet helemaal niet wat je gaat zeggen. Nee, nee. Ah, ik weet het wel. Uh, in het najaar kom ik met een boek. Een boek over de PVV. Jimmy, is dit de scoop? Dit is de scoop. Ja, sorry Jan, kan je niet ja, maar even, Waarom doe je nou zo teleurgesteld, <truimert> Waarom doe je het heel ja, teleurgesteld? snap ik niet. Je was, je was net heel enthousiast. Nee, maar omdat ik... Omdat ik wat, uh... wat had je dan voor? Twee <truimert> boeken? Nee, nou, tw nee, niet twee boeken. Okay, maar doe het even, even niet. twee boeken. Een soort, soort, soort, hoe heet het, loede, jongachtige, versabeld <truimert> werk. Onthulling. Maar je komt met één boek. Gooi me toch nog maar in. Daar gaan toch misschien wel een videoclip erbij. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan-luisteraars. Het is niet te geloven, maar Jim van Bemmel, voormalig PVV, Tweede Kamerlid, komt met een boek over zijn tijd bij de PVV. Oei! Oei nou, dat maar... gaat pijn doen. Uh, nou, dat hoeft niet per se, maar het gaat van binnenuit. Ik heb natuurlijk he, dicht bij het vuur gezeten. Ik heb ook geobserveerd. En ik denk ook te weten waarom uh, bijvoorbeeld Wilders uh, het Katshuisakkoord heeft laten. En dat schrijven we daarin. En dat ga je, je ons je... niet vertellen. Dat ga ik het niet vertellen. Maar dan, dan nou, als mag jij dan, mijn boek kopen. Dan zie ik voor jou. Wil je mijn eerste. Boek kopen. Oh, sorry. Dan geef ik jou het boek. Nee, maar als het dan, als het dan ja. enigszins ja. van doen heeft met de punten die jij net schildert. Ja. Die staan daar allemaal in als, ja. als mede-oorzaak. En dan de, mist de, er nog iets. De samenstelling van de lijst. De verwondering die je daarbij hebt. Bij sommige namen misschien. Dat komt er allemaal in voorbij. En uh, ik heb daar ook aardig. Uh, ja, een behoorlijk idee over hoe dat. Die weg, nou ja, maar ik kan me, ik kan me uh, als ik even met jou meedenk, ook wel, ook wel voorstellen dat je op een gegeven moment, als je ziet hoe in welke omstandigheden Geert Wilders moet werken, en met, met alle dagen bewaking, en, en ja, je kan nergens heen, uh, uh, uh, zonder dat je daar, daar altijd wat, wat van die mannen om je heen hebt, dat je dan denkt, van, nou, daar wil ik wel eens een keer van af. Ja, waar daar kan kan vanaf. Ik, daar kan ik ja, wel voorstellen. Ja, van bewaking. Ja, ja. natuurlijk, natuurlijk. Ja, en dan en dan dus zal... daarmee dan... Ja, maar dan zal hij, als hij dat wil, eerst moeten stoppen met, met wat hij nu doet. Ja. Dat is een eerste... Maar goed, kijk, ik heb al gezegd... Uh, puur als je kijkt naar, naar de omstandigheden... hij wordt 50, dan zou hij dat kunnen overwegen. Maar ik kan niet eens opkijken. kijken. Maar ik schat zo in dat hij uh, nou, binnen een aantal jaar... Hè, niet al te lange tijd, dat zoiets wel echt overweegt. Die Henk en Ingrid, hè, waar uh, jullie het al over hebben... Ja. Uh, Weet iemand eigenlijk wel wie dat zijn? Of is het gewoon van, ja, met, met, met, dat je zegt van... Uh, ja, Arbeid, daar houden Henk en Ingrid van. Terwijl je denkt, weet ik veel. Maar ik, noem gewoon dat, ik zeg gewoon dat ik en Ingrid ervan houden. Ja. Weet Henk Ingrid Ingrid veel. Gaat ja. het ga zo weer? Is dat dan natte vingerwerk met die engels? Natte vingerwerk, Ja, het is met name Morrison natuurlijk die, uh, die bepaalt. Kijk, je, je roept iets en uh, ja. dan, dan denk je... Hé, hey, dat scoort goed. En dan uh, is dat, heb je blijkbaar Henk en Ingrid te pakken. Of dan noem je dat Henk en Ingrid. Hè. Bijvoorbeeld het polemelpunt om het daar nog over te hebben. Mm -hmm. Dat was natuurlijk, dat scoorde goed. We, we gingen drie zetels, of drie of vier zetels omhoog in de peiling. Dus blijkbaar hadden we daar dus ja, toch een, een, een goede doelgroep te pakken... van mensen die last hebben van overlast in die wijken... Nou, dat zou je dan Henk en Ingrid kunnen noemen. Uh, kijk, wat mij nou weer zo stoort, uh, omdat ik vaak met oplossingen bezig was... Uh, is dat, een, dat ik er nu niks meer van hoor. Ik had graag gezien wat ze nou allemaal met al die uitkomsten... want het was 150.000 reacties, geloof ik, wat daarmee gaat gebeuren. He, wat, zijn er, wat zijn de klachten? Wat voor beleid gaat de PSV voorstellen in die wijk? Ja, maar, maar dat zie niet, je dan niet. Maar dat is niet interessant. Nou, dat is wel ja, niet interessant voor, ja, voor jou. Voor de peilingen. Voor de peilingen maar, wel, maar wel interessant als je echt als politicus wat wil doen natuurlijk. Nee, ja. maar, maar, maar uh, die Polen waren een tussenstap tussen de islam en Europa. Want de islam was is een beetje uitgewerkt, de islamisering van Nederland. Ja. Toen ze, shit, we moeten die Polen fucking. En toen dacht hé, hey, Heel Europa, niet alleen dat Polen. En daarom. Ik heb die Martin Bosma hebben gesproken, die schrijft uh, uh, zeg maar dat verkiezingsprogramma. Ja. En die, die zei: nou, ik heb gewoon uh, alle, alles waar ooit Europa. Of uh, moslim of uh, islam stond. Dat heb ik vooral tussen Europa en Europa, Europeaan. Ja, dan heb je het spotje gezien van de PVV. Nee. Daar hebben ze dus uh, Cohen uitgeknipt en uh, Rutte ingeplakt. Dus, oh, de, oh. Uh, de, eerst was Cohen natuurlijk de schuld van alles. Hè. Ja. En nu is Rutte de schuld van alles. Ja. Nou, dan ben je wel snel klaar met je filmpje. Ja, dat is wel lekker, ja. Dat wel we wel heb je de kampioen niet gezien? Nee. We, we, ja, uh, tegen Europa natuurlijk. En het, je ziet steeds Rutte. Tekenen met een big smile. Dat is een grote schuld van al, die, al dat geld wat wegvloeit, natuurlijk niet. Maar, maar Jim, uh, de, die, die, die islamisering, hè? daar hoor je geen fik meer van. Nee. Is dat afgelopen? Die tsunami! Sorry voor het schreeuwen. Nou ja, kijk, uh, Geert heeft natuurlijk wel een boek geschreven nog, hè? Uh, niet, uh, niet zo lang geleden. Ja, hè? prima. Schrijft Mark, hij dat nou zelf? Dat weet ik niet. Ik bedoel, het. Alsjeblieft, nou, uh, geloof ik toch echt niet. Nee, het zou best kunnen dat hij het niet geschreven heeft. Maar in ieder geval is dat een boek over de islam. Maar electoraal, je hebt helemaal gelijk, is het een beetje uitgewerkt. Ja. Zeker. Ja, want het. het, het, het uh, nou, misschien moet ik, moet ik mijn mond houden. Maar ik heb niet echt het gevoel dat het. Het erger wordt. Uh, nee, ja, het hangt een beetje van wat voor nieuws je dan weer hoort. Want soms hoor je dan weer uh, ja, iets over uh, de, de Ramadan-jeugd. Uh, of ik eh, de Ramadan-tuig. Ja, hoor het dan weer voorbij. De komen. jongens die jongens slaan uh, de week ervoor ook een raam in, joh. Dus, ja. Ja, het is, het, een het, het is gewoon historie, een continu iets. Hoor. En de vraag is of je daar natuurlijk nog veel, veel stemmen mee trekt. Ik, ik, ik denk dat het trucje een beetje uitgewerkt is. Als je het allemaal goed bedoelt, hè, wat, ja. wat, wat, wat de PVV voorstaat. Als je dat echt allemaal vanuit je hart meent. Mm -hmm. Dan zeg je nog Allah. Maar als je dit nou allemaal... Allah! Allah, Allah. Allah, Allah <laughs> he, let, maar als je dit nou allemaal alleen maar doet. Omdat je daarmee uh, uh, uh, zetels uh, winst pakt. Dan is het toch eigenlijk, ja. Dan moet je toch eigenlijk, ja. Wat denk je dan? Nou ja, dan denk ik, dat is op zich wel jammer. Want ik zou graag uh, voor, voor, voor mensen ook iets willen betekenen uiteindelijk. Kijk, uh -huh. het is niet alleen de zetels. Hè, maar ook daadwerkelijk. En uh, ik zeg al, ik, ik blijf er op terugkomen. De PV had die kans. Je had de kans om dingen te veranderen. Die hadden een gedoogakkoord. Ja, en nu hebben ze niks. Je maar... klinkt oprecht verbaasd hè, als je daarover aan terugdenkt. Ik, nou ja, maar je had het dus inmiddels wel beter kunnen weten. Heel veel mensen in die fractie die zijn tegen het plafond gesprongen toen. Dat Geert Wilders, zonder ons uh, daarin te kennen, zomaar de, die secretary uitgetrokken heeft. Heeft het jullie uitgelegd? Hij nou, ja, heeft gezegd, ja, ik had het niet uit kunnen leggen. En hij, hij zoomde heel erg in op natuurlijk, de effecten voor de ouderen toen. Want daar hebben we trouwens ook niks meer over gehoord. Je hoorde hem eerst over de ouderen even. Ja, dus, nou het hoor. Heel, heel snel Europa geworden. Maar, maar ze hadden ook nog anderhalf miljard om te repareren... voor, voor de sociaal-economische agenda van de BV. Dus maar, dat was. Maar het is zo langzaam Nou ja, jij gaat ermee komen met je boek, uh, ja. in, je boek in november... Ja. Wat, wat het dan zou zijn. Ja. Uh, heeft het misschien te maken dat Geert ook een beetje om zich heen kijkt... Het, uh, ik heb het niet specifiek over jou hoor... Maar dat hij denkt, ja, ik ben nou, uh, hoe lang is hij bezig? Zes, zes jaar, negen jaar? Met die, ja, met, met die PVV? Met die oh, met die PVV, PV. ja, vanaf, ja, vanaf 2004 is hij natuurlijk Groep Wilders. En de ja, misschien na een jaar of bijna negen jaar. Ja. En um, af en toe gaat het goed in de peiling, af en toe gaat het wat minder. Maar tot nu toe heb ik deze mensen om me heen verzameld. En ik geloof niet dat ik hier echt serieus mee door kan gaan. Want het is niet zoveel. Zou dat kunnen zijn? Nou ja, Want hoeveel mensen doen echt wat daar bij de, bij de, in de PVV-fractie? Nou ja, er, er zijn een aantal hardwerkende mensen. Nog steeds op de lijst, eerlijk is eerlijk. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen waarvan ik denk... joh, hoe krijgen die zo'n positie? Terwijl, je hebben de afgelopen twee jaar amper gezien. Er zijn, nou, mensen, er zijn mensen bij die 90% van de tijd ziek gemeld hebben. Oh, maar oh, wie is dat dan? Eh, nou ja, meneer De Roon is niet, niet vaak aanwezig geweest in ieder geval. Maar die is 90% van de tijd ziek? Nou ja, ik, ik, ik chargeer een beetje, maar die was, die was weinig aanwezig. Uh, maar behalve als er gestemd moet worden en zijn stem was nodig... dan zat hij er wel. Dan uh, werd hij nog wel eens uh, oh ja, naar binnen gereden. Het <lacht> <Ja>. hij <lacht> naar binnen gereden? <lacht> ja. Maar ook, die staat wel op de lijst, hè? Uh, prominent, op 14. Uh, ja. Nou, dat is lekker. Dus iemand die ge eigenlijk gefuckt doet, die, die komt er wel op. Nou ja, Hij was niet erg zichtbaar de laatste uh, twee jaar. Uh, maar goed, ik, ik, dat, is dan, dat is ook trouwens helemaal niet de afweging. Hè. Dus ik zeg dat, komt in mijn boek ook. Ik heb, denk het te weten hoe, wat wel de afweging is. Maar dat is zeker niet dat je als politicus uh, je uit de naad werkt in die Kamer. Want dat is helemaal geen pre. En Magiel de Graaf schijnt ook niet veel te zijn. Uh, Magiel de Graaf is, is ook zo iemand die steeds weer terugkomt, natuurlijk. Hij is dat nu op 15. Die is, is en als fractie, fractievoorzitter de, voorzitter, de Eerste Kamer. En hij was natuurlijk in de gemeenteraad, fractievoorzitter En, let op, Scoop, mijn ja Ja, goeie niet hoor! Scoop! jongen dames en heren, jongens en meisjes. Maar dat wist eigenlijk iedereen toch al? Ja, daarom. Jij wil een Scoop. Ja, dat is waar. Het is eigenlijk een anti-Scoop. Een anti-Scoop, nee. Hij was ook mijn beleidsmedewerker Maar is hij heel goed of is hij heel loyaal? Wat? Wat zei nou, Jan? Loyaal? Loyaal. Ja. Lojaal. Lo Ken je dat niet? Loyaal? Ja, nee, zo, nu verstond nu ik het al. Ja. En eerste stand, wat hoorde jij dan in de eerste instantie? Wow. <laughs> ja, ik vond het echt heel raar. Ja, maar ja, kijk, dan kom je, kom je met volgende. Stond jij het wel, Jim? Ja, ik, ik, ik stond hem zeker. Oké, okay, nou, Dan, ligt kom, je, dan, er dan kom je eigenlijk ligt met het volgende. Hoe kun je zoveel banen tegelijkertijd hebben? Dat is natuurlijk wel een vraag nou, die je kunt stellen. Nou, zetten. geen ja. antwoord. Nou ja, dat, dat, dat kun je doen door niet... Uh, in zijn algemene praat dan, uh, Dat kun je door, doen door niet altijd overal aanwezig te zijn. Alles half. Ja, of één tiende, weet je wel... Ja, je kunt niet gewoon op drie plekken tegelijkertijd zijn. Je kunt niet op, hè? En dat zie je binnen de PVV nu wel. Ook als je naar die lijst kijkt, dat kan ik natuurlijk nog wel zeggen... Is dat, je, dat die groep is niet vernieuwd hè Het zijn allemaal bekende mensen. Die maar ja toch ook veel, veel extra. Je moest ook PVV Gelderland een beetje in de gaten houden. Ja, ik had, dus... ik had er een taak, maar daar kreeg ik geen geld voor. Dat was gewoon een... Uh, nee, maar dat sterker altijd. nog, ik moest, moest uit eigen zak alle, alle zaaltjes betalen. Alles. Dat was, de PVV vond het wel leuk om een uh, fractie te hebben... maar dat mochten we zelf betalen. Maar dat was toch ook met die statenleden. In Noord-Holland zijn er geloof ik nu zes verschillende PVV's... in pvv Wannabies. Uh, Interesseert Geert dat iets, nee, die staten? Nee. Die, dat, die provincies. In, in, in Almere, in Den Haag. Zitten inste, niet echt. Hè. Helemaal gefukt op. Maar om nog even terug te komen op, dat, op al die baantjes. Hè, want de PVV mm. kreeg daar ook geld voor. Hè. Uh, dat weet ik inmiddels natuurlijk ook. Ik heb er nooit voor geïnteresseerd. Maar nu ben ik zelf natuurlijk en, uh, een groep. En toen komt er iemand uit de Kamer. En toen zegt Ja, meneer Van Belmond, we hebben ook nog een budget voor vier, van 34.000 euro voor u liggen. En Omdat komt, je nu zelfstandig Kamerlid bent. Ja, want hoe komt dat nou? Voor ieder Kamerlid krijgt de PVV, naast natuurlijk het salariskeggers van de Kamer, maar daarnaast kregen ze nog eens een ondersteuningsbudget van 165.000 euro. Voor iedere, reken maar even uit, kleine 4 miljoen euro hebben ze gekregen. Ja, en wat blijft dat geld? En bij mij is er voor 5.000 euro opgemaakt een ondersteuning, dus dan bleef er blijkbaar bij de PVV 160.000 euro op de plank liggen, en ik heb daar dus nu 34.000 euro. Voor die tijd let... die je over hebt? Ja, let op, die heb ik niet gebruikt, want die ga ik dus teruggeven aan de belastingbetaler, want ik denk, ja, kom nou. Dat is wel toch weer een scoop. Een scoop, jongens. Gooi Jim van Bemmel geeft 34.000 euro terug. En mogen Jan en ik daar dan de helft van? Want wij zitten wel ja, een beetje een krap. Ik weet niet of jullie belastingbetalers zijn. Uh, nou. ja, dames en heren, jongens en meisjes. Jim van Bemmel gaat 34.000 euro terugstorten aan de belastingbetaler. Nou, Dat geld zou hij ja, eigenlijk ja. krijgen voor zijn groep Jim van Bemmel. Ja, blijft bij de Kamer in ieder geval. blijft in de Kamer? Ja, die blijft bij de Kamer ja, oh, oh, al ik gebruik het niet. Uh, Jim, dus, dus we gebruiken het dus niet. we breken de ja, verder, we breken een beetje verder. Jim, ja, mogen sorry, mogen sorry. we moeten we gaan straks nog iets verder. Dan dan verder dan dan dan even naar het nieuws voor een uur en dan gaan we straks verder met. wat zat het in het nieuws zit allemaal. weet ik veel, we horen het nu wel. schiet Louis van.